De Boze Trol Er was eens een oude vrouw die met haar drie zoons in een klein houten huisje aan de rand van een donker bos woonde. Op een dag zei de vrouw tegen haar oudste zoon. Het is bijna winter. Je moet in het bos een boom voor me omhakken. We hebben hout nodig voor de kachel. Maar daar heb ik helemaal geen zin in zei de oudste zoon. Als het koud is, kunnen we net zo goed in bed blijven. Dan hoeven we ook de kachel niet aan te maken. Hou je mond, brutale vlegel, zei de oude vrouw. We kunnen toch niet de hele winter in bed blijven. Schiet op. Haar oudste zoon was liever lui dan moe. Hij nam dus de kleinste bijl mee die hij kon vinden. En in het bos zocht hij de dunste boom uit. Hij begon te hakken. Na de derde bijlslag kreeg hij een harde stomp tegen zijn schouder. De jongen draaide zich om. Achter hem stond een troll. De troll had maar één oog midden op zijn voorhoofd. Het oog was heel groot en rood. En zijn paarse knobbelneus was net een stuk wortel van een oude boom. Wat ben jij aan het doen? Zeg op, riep de troll boos. Als je in mijn bos maar één boom durft om te hakken, dan breek ik je in vijftig stukken. Geschrokken gooide de jongens zijn bijl weg. Hij rende zo hard hij kon naar huis. In het bo, bo bos woont een bo-bo-boze trol, stotterde hij. Hij zei dat hij me in vijftig stukken zou breken. Wat ben jij een lafaard, zei de tweede zoon. Wie is er nou bang voor zo'n oude trol? De volgende morgen ging de tweede zoon naar het bos. Hij had een grotere bijl meegenomen en bij een grote boom stond hij stil. Aan deze boom zit genoeg hout voor de hele winter, dacht hij en begon te hakken. Het geluid van de bijlslagen was door het hele bos te horen. Nog voordat de jongen de boom had omgehakt, kwam de trol tevoorschijn. Hij was woedend en hij stampte met zijn voeten op de grond Hé, hey, jij daar, schreeuwde de troll Leg die bijl neer, hoor je me Als je die bijl nog één keer aanraakt, breek ik je in honderd stukken Denk maar niet dat ik bang voor je ben, lelijke oude troll Probeer me maar eens tegen te houden, zei de jongen De troll keek hem dreigend aan, maar hij zei niets hij stak zijn hand uit en trok een dikke tak van de boom. Hij legde de tak over zijn knie en brak hem in wel honderd stukken. Toen de jongen zag hoe sterk de troll was, rolde hij naar huis. Zijn oudste broer stond al op hem te wachten. Je had gelijk, die troll is heel gevaarlijk, zei de jongen. Hij was wel vijf meter lang en zijn handen waren zo groot als kolenschoppen. Ik durfde niet tegen hem te vechten. De jongste zoon begon te lachen. Wat een bangerikken zijn jullie toch, zei hij. Ik zal dat hout wel gaan halen. O nee, zei zijn moeder, daar komt niets van in. Maar de jongen bleef zo aandringen dat ze ten slotte toegaf. De volgende dag zocht de jongste zoon de grootste bijl uit. Hij kon hem haast niet tillen, zo zwaar was de bijl. Daarna liep hij naar de keuken. Hij vulde een linnen zak met yoghurt. Denk je dat je daar sterker van wordt? vroegen zijn broers lachend. Maar de jongen gaf geen antwoord. Hij sloeg de weg naar het bos in en sleepte de bijl achter zich aan. In het bos zocht hij de grootste boom uit. De boom was wel drie meter dik en zo hoog dat hij de top niet eens kon zien. De jongen legde de linnen zak op de grond en tilde de zware bijl op. Toen hij een klap tegen de boom wilde geven, viel de bijl met veel lawaai op de grond. De trol hoorde dat en ging kijken waar het geluid vandaan kwam. Hij zag de jongen en riep boos... Als je die boom durft om te hakken, breek ik je in duizend stukken. De jongen keek de troll recht in zijn lelijke rode oog. Dat zullen we dan wel eens zien, zei hij moedig, terwijl hij zich bukte. De troll dacht dat de jongen de bijl wilde oppakken. Hij kwam dreigend op hem af. Maar de jongen raapte pijlsnel de linnen zak van de grond op. Hij draaide zich om en kneep zo hard hij kon in de zak. De yoghurt spoot alle kanten uit. Eén dikke straal kwam precies in het oog van de trol terecht. Hij schreeuwde het uit van de pijn. Houd op, houd alsjeblieft op, beste jongen, riep hij. Je mag zoveel bomen omhakken als je wilt. Die nee, wacht, ik zal ze voor je omhakken en in stukken breken. En ik zal het hout zelfs voor je naar huis dragen. En zo gebeurde het. Een paar uur later lag er voor het huisje van de oude vrouw een grote stapel hout. Genoeg voor de hele winter. En vanaf die dag zorgde de troller ervoor dat de oude vrouw iedere winter genoeg hout voor haar kachel had.